Op het Centrale Plein in het centrum van Cairo zijn nog altijd tienduizenden mensen bij elkaar die het directe aftreden eisen van president Mubarak. Ze nemen geen genoegen met de aankondiging van de president dat hij in september aftreedt als er verkiezingen worden gehouden. Het volk wil dat hij direct vertrekt. Zolang hij dat niet doet willen de betogers doorgaan met hun protesten.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 Tell me not.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 is vijf kwartier, we staan samen de trein, ik het station, we staan jij bent de regen, ik de kom, we staan jij bent de kerst, stel. ik de bonbon, We, staan jij we bent de rups, stel. ik de cocoon, ik staan ben het zakje, jij de thee, ik ben de, de kaas, jij de soufflé, ik ben de steen. keizer, jij de sneeuw.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 Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind nou je wel Ik wij zijn het parken nou en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal en een fries. Kom kost weer mijn handen geld. Jij Naar. bent de schrikdraad ik de waarop de ik vies.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 het leek me op ster. Nou mij ook, het leek me op ster. Het leek me op ster.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 any fucking setup you can torture me all you want torture you that's good that's a good idea i like that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 Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht